8 uur, het NOS-journaal, door Megens. President Obama herdenkt slachtoffers Newtown. Uitzendbureaus discrimineren, zegt Sociaal en Cultureel Planbureau. Een bobcampagne leidt tot halviering aantal dronken automobilisten. President Obama heeft in Newtown gesproken met nabestaanden... van de schietpartij op de basisschool Sandy Hook. Daarna was hij bij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers... U bent niet alleen in uw verdriet, het hele land huilt met u mee, zei Obama. De dienst in de aula van de plaatselijke middelbare school duurde ruim een uur. Vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen voerden het woord. Op het podium branden 26 kaarsen voor de slachtoffers van het bloedbad... dat de 20-jarige Adam Lanza vrijdag aanrichtte nadat hij eerst zijn moeder had doodgeschoten. Obama las aan het eind van zijn toespraak de namen van alle slachtoffers op... en beloofde Newtown alle hulp die er nodig is bij het verwerken van het drama. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtonen. Marokkaanse Nederlanders maken volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau evenveel kans als autochtone Nederlanders. Om twee banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een Turkse, Surinaamse of Antilliaanse sollicitant heeft voor hetzelfde aanbod zeven bezoeken nodig.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 De afname is volgens de onderzoekers mede te danken aan de Bob-campagnes. Vooral na kroegbezoek stappen mensen minder vaak dronken in de auto. Na bezoek aan familie en vrienden zitten mensen relatief juist vaker met drank op achter het stuur. De Bob-campagne wordt daarom in de wintermaanden speciaal gericht op automobilisten die bij vrienden of familie op bezoek gaan. Ze krijgen het dringende advies om af te spreken dat er iemand rijdt die niet heeft gedronken. Staatssecretaris Van Rijn geeft vandaag het startzijn voor een campagne die jongeren weg moet houden van alcohol. In de campagne wordt benadrukt dat jongeren onder de 16 vanaf 1 januari strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op een openbare plek. Zoals op straat, in een park of in een stationshal. Daarop staat een boete van 45 euro. De campagne Alcohol bij je komt je duur te staan is bedoeld om jongeren en ouders te wijzen op de aanscherping van de drank- en horecawet. Pensioenfondsen beleggen steeds duurzamer, maar ze laten ook veel mogelijkheden onbenut. Dat staat in het jaarlijkse onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, die bijna alle Nederlandse pensioenfondsen heeft onderzocht. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, BPF Landbouw en BPF Bouw scoren in het onderzoek het best. Volgens de vereniging kan er nog veel systematischer duurzaam worden belegd. En verder zou er beter moeten worden geselecteerd op ondernemingen die voorop lopen in duurzaamheid. In Afghanistan zijn zeker tien meisjes om het leven gekomen door een explosie. Vermoedelijk ontplofte een landmijn toen ze brandhout aan het sprokkelen waren. De meeste slachtoffers zijn tussen de negen en elf jaar oud. De meisjes waren buiten hun dorp in het noordoosten van Afghanistan hout aan het zoeken. Volgens een overheidsfunctionaris ontplofte de landmijn toen een van de meisjes er met een bijl op sloeg. De socialistische partij van president Hugo Chavez is de winnaar van de regionale verkiezingen van gisteren in Venezuela. De partij woont terrein op de oppositie en mag zeker 19 van de 23 gouverneurs leveren. Blijkt uit de voorlopige uitslag. De oppositie had tot nu toe in zeven deelstaten de macht... maar verliest zeker drie gouverneurszetels aan de socialisten. Oppositieleider Radonski houdt wel zijn post als gouverneur van de deelstaat Miranda. Radonski verloor in oktober de presidentsverkiezingen van Chavez, Die kant met ernstige gezondheidsproblemen... en leidt aan kanker en herstelt in Cuba van zijn vierde operatie. Om de toestroom van illegale migranten naar de EU in te dammen... heeft Griekenland aan de grens met Turkije een hek gebouwd. Het is 10,4 kilometer lang, 4 meter hoog en voorzien van prikkeldraad. Begin dit jaar werd een begin gemaakt met de bouw en het hek is nu klaar... zei de aannemer tegen het Griekse persbureau Amna. Volgens hem kan niemand zonder speciale uitrusting over het hek klimmen. De grens tussen Griekenland en Turkije wordt vrijwel helemaal gemarkeerd... door de Maritsa-rivier. Het hek staat op een deel waar de grens over land loopt. Migranten kunnen nog wel over zee naar Griekenland. Afgelopen vrijdag zonk bij het eiland Lesbos een boot met migranten... van wie er zeker 21 verdronken. Het weer veel bewolking en buien. Het wordt ongeveer 7 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. En morgen komen er nog steeds een paar buien voor... maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Ah, nu weer verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits, onder andere door het regenachtige weer. En er zijn veel ongelukken gebeurd. Verreweg de meeste files staan rond Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is het misgegaan. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Krooswijk inmiddels 12 kilometer file. Staat daar een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. Een stuk verderop richting Gouda, bij Nieuwerkerk de IJssel 4. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Aan de andere kant op de A20 vanuit Gouda... er staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar zijn drie rijstroken dicht. Nou, door al die problemen op de A20 betekent dat ook de A4 vanuit het Benelux-tunnel volstroomt. En ook de A16 vanaf de Van Brienenoordbrug. File met dubbele cijfers op de A50. Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk 12 kilometer. En de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Goorle en Knopens, Galder, 15 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. We zitten al in de 70ste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel. Dat kan zelf wel eens duur komen te staan. Niet de hoogste prijs betalen voor kleur...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 Een heel goedemorgen. Het is acht minuten over acht. Er wordt nog steeds gediscrimineerd door uitzendbureaus, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zometeen reageren de uitzendbureaus. En jongeren onder de 16 jaar mogen buitenshuis geen alcohol meer in bezit hebben. De verantwoordelijke staatssecretaris lanceert een campagne. En president Obama sprak gisteravond de natie toe naar een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij in Newtown. Hij vraagt zich af of Amerika wel goed genoeg voor zijn kinderen zorgt. Ja, President Obama was dus gisteravond in Newtown... om te praten met nabestaanden van die schietpartij op een basisschool. Daarmee werden afgelopen vrijdag 28 mensen gedood... waaronder 20 kleine kinderen. Obama woonde er ook een herdenkingsdienst bij waar hij een bewogen toespraak gaf. Correspondent Jacqueline Ekman luisterde mee in een plaatselijke kroeg in het centrum van Newtown. For those of us who remain let us find the strength to carry on and make our country worthy of their memory. May God bless and keep those we've lost in his heavenly place. May He grace those we still have. Met zijn holy comfort. En may he bless and watch over this community. En the United States of America. De speech van Obama heeft praktisch de hele kroeg in tranen gebracht. En uh, na afloop werd het geluid uitgezet. Hmm. Er was een moment van gebed voor de mensen hier: kennissen, vrienden, familieleden. Die mensen verloren hebben tijdens de schietpartij. What you think it was an emotional speech, wasn't it? it was een emotionele speech. I think uh, that's the best speech I've ever heard President Obama give, um, and it touched on all the important points. That faith, kindness, and family. Those are the things that are important in life. Dat is van de beste speeches, eigenlijk misschien wel de beste speech die ik ooit Obama heb horen houden. Um, geloof, kindness, kinderen, liefde, dat toch de belangrijkste dingen zijn in het leven. He touched a little bit about on the gun law, and he didn't really specifically mention it. He said something should be done. Er moet iets gedaan worden. He wasn't really specific. Was it enough for you? That's a really tough question. Um On one hand, we want to be a free nation. And, en we protect our right to bear arms. On the other hand, does it het make a lot of sense for, for um people to be you know, semi-automatic weapon that can that can kill that many people and fire 100 rounds in a matter of minutes. Um especially given how where our society is right now. Het is een moeilijke vraag. Aan de ene kant willen wij ons recht behouden recht om wapens bij ons te hebben. Aan de andere kant, ja, is het nou echt nodig dat je hier een, een, een semi-automatisch wapen kunt kopen? Een mitrailleur waar je honderden kogels mee af kunt vuren. Met een man naast mij, de ambulancebroeder, die eigenlijk niet over zijn werk wil vertellen, maar die vrijdag wel degelijk aanwezig was na de schietpartij. En um, eigenlijk niet meer wil vertellen dan dat ze heel goed hun werk hebben gedaan. What did you think of the speech of Obama? Wat vond u van de speech? I think that he did a, a great job. I think that um, I just hope that he follows through on his promises. Ik vind het een hele goede speech gehouden heeft. Ik hoop alleen dat hij waar maakt wat hij gezegd heeft. Dat het niet alleen losse beloftes zijn. What would be a good sign of following through? That. Uh, dat grote geweren, militaire uh, geweren waar je veel kogels mee af kunt voeren, niet meer in de Verenigde Staten verkocht kunnen worden. Dan is het tevreden. Een verslag van Jacqueline Ekman vanuit Newtown. Uit zijn bureaus bieden. Autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die 20 allochtonen- en autochtone acteurs liet solliciteren met precies hetzelfde CV. Nou, onze autochtone sollicitanten die we op pad stuurden, daarvan had 46% kans op een baanaanbod. En van de niet-Westerse migranten die we op pad stuurden met precies hetzelfde CV had 28% kans op een baanaanbod. Autochtonen hebben 1,6 keer zoveel kans om een baan aangeboden te krijgen... via het uitzendbureau. Zij onderzoekster Iris Andriessen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Aart van der Graag van de belangenorganisatie ABU van de uitzendbureaus. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe komt dat nou, dat medewerkers van uitzendbureaus... minder makkelijk een baan aanbieden aan allochtonen? Nou, ik vind dat ze het onderzoek uh, goed gedaan hebben... Want het is een toch wel een buitengewoon originele manier om mensen met hetzelfde cv en achtergrond en goed Nederlands sprekend de vestigingen in te brengen. En ze hebben daar zelf ook niet altijd uh, verklaringen voor waar nog verschil wordt gemaakt. Want uh, opvallenderwijs wordt er bij de Marokkanen geen enkel verschil meer gemaakt. En steekt het nu op bijvoorbeeld Antillianen, Turken, Surinamers. Ja ook is gebleken dat als via internet wordt gereageerd naar de uitzendbureaus met uh, achternamen die duidelijk buitenland zijn, dat er dan ook geen enkel uh, verschil uh, nog, uh, nog is. Het is overigens ook een onderzoek uit uh, 2011 en in 2011 kwam, kwam het SCP ook uit met een onderzoek van hoe uh, uitzendbureaus reageren op discriminerende vragen van uh, inleners. Uh -huh. Dat heeft er bij de ABU toe geleid dat we zeer indringend beleid hebben losgelaten en zelf ook zijn uitgekomen met gegevens vorige week en waarin je ziet dat het enorm verlaagd is sinds ja. vorig jaar. Maar ik kan me voorstellen dat u dat nog steeds ook te hoog vindt. Absoluut, uh, uh, discriminatie uh, uh, daar zijn wij gewoon wij hebben al uh, uh, een jaar of twintig een antidiscriminatiecode. Ja. Die is weliswaar weer een beetje wakker gemaakt vorig jaar door dat onderzoek. Want we dachten in, in alle eerlijkheid een beetje achter ons gelaten te hebben. Ja, en het blijkt dus van uh, de, niet hè? Nee, ja, nee, wat ik net zei, het gaat vooruit. Uh, maar uh, elke uh, meegaan in de vraag van de inlener, dat is er uh, één te veel. Ja. Nou, als het ons lukt om uh, zeg maar meer dan 30% omlaag te brengen in één jaar... dan heb ik daar goede hoop op. En bovendien is gebleken dat vooral de grotere uitzendbureaus... nu totaal al niet meer uh, meewerken en werkelijk zo stevig ja. in hun schoenen staan. En dat betekent dat het grootste volume... Van de uitzendbureaus ondertussen niet meer meewerken. Wat doet u voor, om dit gedrag te bestrijden? Nou, dat is uh, het continu op de agenda uh, zetten. Uh, dus dat betekent dat overal waar wij onze leden bij elkaar hebben, dat we dit onderwerp, uh, uh, zelfs als het niet past bij de bijeenkomst, er toch op hebben. Ja. Nauwe samenwerking met het Sociaal-Cultureel Planbureau zelf uh, ja. gezocht hebben. Met de minderhedenorganisaties een expertgroep die ons begeleiden. En uh, uh, ja, internet uiteraard gebruiken als middel, uh, workshops, voorlichtingen. Maar hoe, hoe, moeilijk is het, uh, hoe moeilijk is het in deze tijd van crisis om tegen een werkgever die eigenlijk expliciet vraagt aan een uitzendbureau, ik wil uh, toch het liefst een autochtoon. Hoe moeilijk is het dan om nee te voorkomen als uitzendbureau? Ik begrijp dat wel, maar uh, ik heb er geen begrip voor. Uh, uh, dat is precies uh, andersom dus. Uh, ja, uh, dat is natuurlijk moeilijk. Het water staat je aan de lippen. Ja. Je bent bang dat je de klant uh, kwijtraakt. En dan wordt het uh, uh, toch een kwestie hoe sterk jij in je schoenen staat. Je gesteund voelt door je baas om te zeggen, nou, daar werken wij niet aan mee. Mm -hmm. Wij hebben hier een uitstekende kandidaat die volledig voldoet aan uh, uw CV. En uh, uh, die gaan wij u sturen. En als dat niet zo is, ja, dan uh, vervullen wij de vraag niet. Dat is een buitengewoon moeilijke taak voor uitzendbureaus... die uh, in een crisis het eerste geraakt worden. Ja. En toch vragen wij dat van hun. Kijk, de ABU vertegenwoordigt uh, helaas uh, niet alle uitzendbureaus in uh, Nederland. Dus ik spreek alleen voor mijn leden. Ja, uh, als je in de A-categorie werkt, dan moet je je ook via... A, kwalificatie, normen gedragen. Meneer van der Graag van de Belangenorganisatie ABU. Dank u wel voor uw reactie. Straks, het is uit. Uit tussen Gérard Depardieu en Frankrijk. Maar nu eerst, AWB, Wijnand Zwaan, hoe, hoe staat het op de weg? Het is een drukke ochtendspits, Rick. heeft te maken met het buiengeweer weer en een paar ongelukken. Vooral bij Rotterdam merken we dat nu. Op de A20 naar Gouda is een auto in brand gevlogen bij Rotterdam-Krooswijk. Er staat 10 kilometer file achter. En aan de andere kant is een ongeluk gebeurd bij het Pleinpolderplein. Daar zijn drie rijstroken dicht, ook met als gevolg een lange file. En de A58 van Tilburg naar Breda. Voorknopend galder nog 12 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 18 minuten over 8. De Syrische regering, nog de rebellen kunnen de burgeroorlog winnen... zegt de Syrische vicepresident president Al-Shara... in een interview in de Libanese krant Al-Akbar. De vicepresident president pleit voor een regering van nationale eenheid. En om die te helpen vormen, ziet hij ook een rol weggelegd... voor de Verenigde Naties en landen in de regio. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, ja, hoe serieus moeten we deze man nemen? Sander? Ik hoor geen Sander van Hoorn. Ik... Ja, we... ja, je hoort me wel. Hoor okay. Sander van Hoorn via een hele slechte telefoonlijn. Okay. Dus ik probeer dat op hetzelfde moment eventjes te corrigeren... met een andere telefoonlijn. Um, stel je vraag nog een keer als je mij wel kunt horen. Ik hoor jou heel goed Sander. De vraag is hoe serieus deze vicepremier moet nemen... met deze opmerkingen. Nou, dat vind ik inderdaad een lastige... De... Hij is niet iemand die behoort tot de inner circle van uh, het regime. En uh, dan zou je dus zeggen met welk recht... Uh, heeft hij dit gezegd? Heeft hij dit allemaal kort gesloten? Als je dan tegelijkertijd bedenkt dat hij het wel zegt in een krant in Libanon... waarvan bekend is dat hij achter de regering in Damaskus staat... Ja, dan geeft hem dat toch weer wat meer gewicht. Ik ben geneigd om te zeggen dat hij het op zijn minst met een paar mensen binnen Damaskus... binnen de Syrische regering kort gesloten moet hebben. Ja, nou zegt hij wel dat ze de strijd niet kunnen winnen. Dat vind ik sowieso al heel opmerkelijk. Uh, daarvan zou je kunnen zeggen... dat zien wij al, dat zien de rebellen al. Die hebben uh, heel duidelijk het gevoel... dat het nog kan duren, maar dat ze aan de winnende hand zijn. Maar dat hij dat zegt... dat zou je inderdaad kunnen zien als een soort noodkrijt. Zeker... Als je dat koppelt aan het feit dat Iran, een van de grote vrienden uh, van de Syrische regering... nu een plan heeft gepresenteerd om tot vrede te komen. Een plan dat er, uh, net zoals dat plan van de speciale vn destijds Kofi Annan... Uh -huh. in voorziet dat eerst het vuur moet zaken... en dat er dan onderhandelingen moeten komen tussen alle partijen... en dat er gekomen moet worden, en dat zegt die vicepresident ook... tot een soort regering van overgang, een overgangsregering. En dat maar het geeft het toch allemaal iets meer gewicht. Dat geeft dat dat er iets in de masker lijkt te schuiven op dit moment. Maar, maar kan dat wel, zo'n regering van Nationale Eenheid? Kan dat nog na al dat geweld? Ik weet niet of jij me hoort, Sander. Nog één keertje. Kan dat nog wel, uh, zo'n regering van Nationale Eenheid, nee, na al, al dat geweld? De verbindingen dit is, nou, ik het gaat niet goed met onze verbinding. Dat is toch heel vervelend. Uh, nou, misschien dat we later deze uitzending nog even doorpraten met Sander... over deze kwestie. We schakelen naar Amsterdam, iets dichterbij, waar de verbindingen iets beter zijn. De cultuur staat namelijk op de agenda in Den Haag deze dagen. Er vallen besluiten over musea, over het Metropoolorkest... maar het gaat ook over het opheffen van het Mediafonds. En daarom zoeken programma- en documentairemakers elkaar op vandaag in Amsterdam. Marlon Remmers, wie heb je bij je? Nou, onder andere een producent ook. Mira Mendel is dus uh, niet alleen maken, maar ook producenten komen hierheen. Um, nou heeft de politiek gezegd... Ja, wacht even. Het is een soort want Er komen steeds meer programma's maken. heeft de politiek gezegd, althans de staatssecretaris... Die publieke omroep kan dat wel bekostigen. Je hebt dat mediafonds niet meer nodig. Nou, daar zijn wij het niet mee eens. Kijk, we zijn heel blij dat de NPO een, een mogelijkheid heeft gegeven... om de genres daadwerkelijk te behouden... Alleen, ja, er moet wel gekeken worden... dat er nog steeds een onafhankelijke en een kwaliteitsfactor tussen zit... die kijkt hoe en wat. Dat vinden wij erg belangrijk. Ja, onafhankelijk en de omroep is niet onafhankelijk? Ja, dat is, oh, dat is een moeilijke vraag. Nou, het, het, zijn, het, is, het wordt helemaal gecentraliseerd dan op één plek... waar de programma's worden uitgezonden en waar alles heen gaat. En daarom vinden wij het belangrijk dat het Mediafonds blijft. Dus ja, onafhankelijk, ze zijn niet onafhankelijk. Dat durf ik ook niet te zeggen. Maar ik bedoel, het is belangrijk dat er een tussen tussen persoon of tussen groepering blijft. Maakster Ingeborg Beugel zei net... die publieke omroep, dat is een fort, dan kom je bijna niet binnen. Ja. Kijk, door de archaïsche verzuilingsstructuur... kleeft er aan die publieke omroep natuurlijk... een ongelofelijke ondoordrinkbare soep van managements. He, je hebt al die grote omroepen, nou een paar gaan fuseren. He, de, de NCRV en de KRO, uh, de VARA en BNN. En, uh, uh, de, de... Avro en de Tros. Avro en de Tros, nou de VPRO, Max en de EO, die blijven bestaan. Nou, wat schieten we op? Wel drie omroepen. Pop, pop, pop, pop. En wat heel belangrijk is, de omroepen... Die juist heel erg gericht waren op documentaire. De human, icon, onder andere, Human. De Human en de Icon, die verdwijnen. Dus daarmee verdwijnt een, een enorme uitzendmogelijkheid voor documentaire. En van de andere omroepen zijn eigenlijk alleen de NTR en de VPRO documentaire gericht. En laten we wel wezen, op dit moment heerst er een documentaire, vijandige mentaliteit bij de NPO. Want zelfs tegenlicht. Ons laatste documentaire programma dat primetime werd uitgezonden wordt nu ook naar de randen van de nacht geduwd. Dus we zitten nu met een publieke omroep die eigenlijk niks van documentaire wil weten. Althans te weinig. En daarom zijn we zo bang. En daarom hebben ze er een hard hoofd in. Uh, Martijn Winkler, ook maker, uh, maakt vooral ook producties voor internet, nieuwe media. Ik we maakte net ook hier zittend de vergelijking met het buitenland. Duitsland, België, Frankrijk. Daar waait een hele andere wind dan in Nederland, zeiden jullie. Nou, daar, daar zien we een, enorm, uh, uh, een, een rol van, van kunst en cultuur, van media, van, van documentaires. Wordt daar enorme waarde geschat. Wordt gezien dat dat inderdaad een belangrijke rol is voor cultuur, voor politiek, voor een aanzien van een land. En hier wordt het ter discussie gesteld? Exact, ondanks bezuiniging. Het gaat erom dat, dat, dat uh, cultuur geeft ons perspectief op het leven en geeft ons een, een manier om te kijken naar wat, wat we belangrijk. vinden. Jullie pleiten niet alleen voor je eigen baantje, wil ik maar zeggen. Zeker niet. Nee, nee, nee. nee. Kijk, we, we begrijpen nogmaals dat er moet wordt. Dat willen we ook. Uh, we daar willen absoluut aan bijdragen. Uh, alleen, uh, bekijk nou heel goed, uh, wat willen we behouden? Uh, uh, het kabinet zelf zegt ook dat ze voor uh, kwaliteit op publiek om willen staan. Dat ze de kwetsbare documentaires willen beschermen. Uh, denk dan eerst na hoe je dat het beste kan doen. En ga niet een mediafonds opheffen dat als enige onafhankelijke instituut daarvoor staat. En ga dan nadenken, oké, okay, we hebben nu... Die... Hoe nu verder? Ja, dat, dat is de omgekeerde wereld. Ondertussen worden de actiemiddelen een beetje klaargezet. Ik zie een plastic tas met chocolademelk, slagroom... en ik geloof dat er ook peperkoek in zit... want de actie begint uh, om half negen aan de Herengracht hier vlakbij. Dan wordt het pand van het mediafonds, dat kantoor dat zit daar... dat wordt dan bezet om te hopen op die manier... om in Den Haag nog iets te bereiken. Benieuwd of de verbinding Den Haag-Amsterdam tot stand gaat komen. <laughs> nou, Rimmers was dat. Het is vijf voor half negen. De liefde tussen Frankrijk en een van zijn bekendste acteurs... Gérard Depardieu is ernstig bekoeld. Of misschien zelfs wel helemaal ten einde. Depardieu heeft aangekondigd zijn Franse paspoort in te leveren. Hij is de kritiek van premier Hérault op zijn voorgenomen verhuizing... naar Belastingparadijs België meer dan zat. Correspondent Ron Linker in Parijs. Uh, ja, Ron, allereerst is Depardieu nu echt van plan om in België te gaan wonen... Of heeft hij alleen maar dat optrekje eh, gekocht om daar als inwoner geregistreerd te staan. Nou ja, dat laatste is niet genoeg om de Franse belastingen te ontlopen. Hè. Je betaalt belasting in het land waar je fysiek woont. Dus als hij in België belastingen wil betalen... dan zal hij ook echt in dat dorpje Nechens moeten gaan wonen. Hè, dat dorpje dat minder dan een kilometer van de grens met Frankrijk ligt. Nou, hij heeft gisteren een open brief geschreven in een zondagskrant. En dan schrijft hij dat hij zich inderdaad gekwetst voelt door de hele discussie over zijn aanstaande vertrek. Alsof ik niet genoeg belasting heb betaald in mijn leven. Hij schrijft dat hij in totaal bijna 150 miljoen euro heeft afgedragen. En dus vindt hij dat alle hoon, dat hij dat niet verdiend heeft. Nou, niemand weet precies wat zijn plannen nou zijn. Het is een man die zich eh, spontaan laat eh, dirigeren... die, die, die, die nergens beredeneerd eh, aan begint. Maar hij heeft wel vrijdag zijn huis hier in Parijs te koop gezet. De vraagprijs is 50 miljoen euro. Zo. So. En eh, waarom is premier Ero zo boos op dit padje? Nou ja, de, de socialistische regering, de nieuwe regering sinds mei 2012... ...vindt dat de sterkste schouders in Frankrijk ook de zwaarste lasten moeten gaan dragen. Dat wil zeggen dat de rijksten meer belasting moeten gaan betalen. Vandaar ja, dat men een nieuwe belastingschijf heeft geïntroduceerd. Er komt een extra schijf voor de allerrijkste, 75% belastingtarief. Dus de regering motiveert dat met de term vaderlandsliefde. In deze moeilijke tijden moet iedereen iets extra's leveren... om het land bovenop te helpen. Nou, als vervolgens aansprekende namen, zoals Gerard Depardieu... proberen die belastingen te ontlopen... dan is dat volgens de Franse regering verachtelijk. En dat verwijt, ja, dat maken ze dus ook aan Depardieu. Ja, Depardieu is natuurlijk ook niet echt een, een lievertje, zullen we maar zeggen. Hij heeft behoorlijk wat hommelers geschopt. Heeft hij ook niet een beetje een groot aandeel in dit conflict? Ja, absoluut. Uh, als je die brief leest, dat is één lange klaagzang over wat hem allemaal is overkomen. Uh, van hoe hij door de media wordt achtervolgd als hij dronken op zijn scooter zit, uh, tot de veroordeling van zijn zoon, tot twee jaar zelfstraf wegens heroïnebezit. Er zit hem heel veel dwars en dat komt er nou allemaal uit. De DUPJ heeft sowieso in de afgelopen twintig jaar een behoorlijke uh, politieke draai gemaakt, want in de jaren tachtig voerde die nog campagne voor François Mitterrand, de socialist. Twintig jaar later ging het radicaal anders. Hij voerde campagne voor Nicolas Sarkozy. Nou, in die twintig jaar is Depardieu schatrijk geworden. Succesvol zakenman, niet alleen acteur, maar ook zakenman. Uh, hij heeft onroerend goed hier in Parijs. Uh, verschillende restaurants, wijngaarden in het land. Maar hij vindt dat het land veel aan hem te danken heeft. Zijn talent, zijn gaven, zijn creativiteit. En ja, de Franse regering vindt nou juist dat het andersom is. Hij dankt alles wat hij heeft gekregen aan Frankrijk. En nu is het tijd om solidariteit te tonen. Ja, denk je dat hij nog bij zal trekken? Nou, ik heb er geen uh, peilingen over gezien, maar de meeste reacties die ik hoor of lees... ...waren toch overwegend negatief, ook van andere Franse sterren. Uh, de laatste grote rol die Depardieu speelde, was die van Obelix in de serie Asterix en Obelix. Nou, beide acteurs gaan straks niet meer in Frankrijk wonen... ...want Asterix, die woont al in Londen, straks dus Obelix in België. Dus uh, zo staat het ervoor. Ron Linker, dankjewel.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 De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Radio 1. Het NOS Journaal. Obama bij herdenking in Newtown. En allochtonen vinden moeilijker een baan via het uitzendbureau. Het is half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. In de Amerikaanse stad Newtown is stilgestaan bij het bloedbad van vrijdag. Een man schoot toen op een basisschool 20 kinderen en zes volwassenen dood. President Obama vertelde bij een herdenkingsdienst over de moed van de leerkrachten die de kinderen hebben beschermd toen de eerste schoten klonken. En over de moed van de kinderen die hun hulp aanboden. One child even trying to encourage a grown-up by saying, I know karate. So it's okay, I'll lead the way out. Eén kind zei, ik, ik kan karaten, dus ik, ik leid jullie hier wel naar buiten, Dat zei Obama. Ondertussen laait in de Verenigde Staten de discussie weer op over een mogelijk verbod op automatische vuurwapens. Burgemeester Bloomberg van New York en een aantal democratische senatoren willen strengere wetgeving. Toch zit de discussie in een padstelling, zegt deze Vlaamse hoogleraar. 50-50 situatie momenteel in de VS, waarbij uh, de groep mensen die een strengere wetgeving willen, ongeveer even groot is als de groep mensen die eigenlijk tegen een verstrenging van die wetgeving is. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden krijgen nog altijd veel minder snel een baan via een uitzendbureau dan autochtonen. Marokkaanse Nederlanders maken volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau evenveel kans als autochtone Nederlanders op een baan om Twee banen aangeboden te krijgen moet een Turkse, Surinaamse of Antilliaanse sollicitant veel vaker op gesprek dan een autochtoon, zo stelt het SCP vast. Als een, een autochtone werkzoekende bij vier uitzendbureaus langs gaat, dat hij dan twee keer een baanaanbod krijgt. En een niet-westerse migrant moet voor datzelfde aanbod bij zeven uitzendbureaus langs. Twintig acteurs probeerden in opdracht van het planbureau werk te krijgen... met vrijwel hetzelfde cv. En ze hadden ook allemaal hetzelfde keurige voorkomen. Bij vrouwen werd er minder op de afkomst gelet dan bij mannen. In Afghanistan zijn zeker tien meisjes om het leven gekomen bij een explosie. Vermoedelijk ontplofte een landmijn toen ze brandhout aan het sprokkelen waren. De meeste slachtoffers zijn tussen de 9 en 11 jaar oud. Meisjes waren buiten hun dorp in het noordoosten van Afghanistan hout aan het zoeken... Volgens een overheidsfunctionaris ontplofte de landmijn... toen een van de meisjes er met een bijl op sloeg. De burgemeester van Tessel, Francine Giskus... noemt de kritiek op de reddingspogingen voor bultrug Johannes vuilspuiterij. Ze zegt dat er een goede reddingspoging is gedaan op een ingewikkelde plek. Onder andere Leni het Hart van Zeehondencrash, Pieter Buren... en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... hebben kritiek op de reddingsoperatie. Giskus vindt dat ongegrond. Ik heb begrepen dat uh, mevrouw Thieme nog in een bootje is gestapt, maar die vond de golven, geloof ik, wat te hoog. Mevrouw Het Hart is, geloof ik, helemaal niet op uh, het scheep gegaan. Dus het is wel een voorbeeld van uh, de beste stuurlui aan de wal... die hier nu uh, nogmaals met hun ja, vuilspuiterij, kan die anders noemen, eigenlijk uh, bezig zijn. Ik begrijp hun belangen. Ik geloof best dat zij uh, echt bezorgd zijn over dieren. Maar dit gaat wel een beetje ver. Francine Giskis, de burgemeester van Texel. Ze wijst erop dat een gezonde walvis niet zal stranden. Er was dus al iets mis met het dier, zei ze. In Noord-Korea is de dood herdacht van Kim Jong-il... de vader van de huidige leider Kim Jong-un. Kim Jong-il overleed exact één jaar geleden. Kim Jong-un leidde een plechtigheid voor het mausoleum... waar zijn vader en zijn grootvader zijn opgebaard. Bij de ceremonie was veelstemmige muziek.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 De temperatuur ligt, net als vandaag, rond 7 graden. ANUB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A10 West naar Zaanstad bij Slotermeer. Dat veroorzaakt 4 kilometer file. De rijstrook is dicht. Bij Rotterdam ging het op veel plaatsen mis. De A15 naar Europoort. Voorknopend Vaanplein. 7 kilometer vanaf Ridderkerk. De rijstrook is dicht. A20 staat in beide richtingen vast. Naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 9 kilometer vanaf Vlaardingen. Er vloog daar een auto in brand. De rijstroken zijn vrij. Aan de andere kant gebeurde een ongeluk vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Knoopend Klein Polderplein 11 kilometer. Maar ook daar is de weg net weer vrijgegeven. De A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Voor de Heinen-Noordtunnel, 4 kilometer. In de tunnelbak is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat een lange file tussen Oostgeest en Kaagdorp, 10 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Kinderen onder de 16 jaar mogen buitenshuis geen alcohol in bezit hebben. Als ze op openbare plekken met bijvoorbeeld wijn of bier worden betrapt... krijgen ze een boete van 45 euro. Om de jongeren te waarschuwen start vandaag een campagne... want die maatregel gaat in het nieuwe jaar in. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak komt het voor dat jongeren alcohol bij zich hebben... in de openbare ruimte? Nou, dat komt uh, redelijk vaak voor. Er zijn wel wat onderzoekjes naar gedaan. En het wisselt natuurlijk ook. Uh, bij evenementen is dat natuurlijk meer dan bij anderen. Maar als je zo een beetje om je heen kijkt, zie je dat dat vaak voorkomt. Ja. Uh, en u zegt dan evenementen. Dan heeft u het over concerten bijvoorbeeld? Of hebben we het echt over bijvoorbeeld Koningjaardag? Ja, natuurlijk ook. Maar uh, je ziet bij... Uh, het, het wordt steeds uh, lijkt steeds normaler te worden dat uh, je drank bij je hebt. En dat vinden we voor jongeren gewoon verkeerd. Omdat... Het gewoon slecht is voor jongeren. Het is schadelijk voor hun hersenen. Maar het geeft ook natuurlijk overlast. En nu met deze maatregel kunnen gemeenten en politie beter ingrijpen als nodig is. Want gaat de politie ook echt op inzetten? Ja, zeker. De, maar er komen ook uh, opsporingsambtenaren van de gemeente die, die kijken daarnaar. En uh, als je er drang bij hebt, dan krijg je een boete van uh, 45 euro. En dat is uh, voor jongeren toch een aardig bedrag. Ja, U, zegt, u denkt dat dat afschrikwekkend genoeg is? Ja, kijk, dat denk ik wel. Uh, jongeren van, uh, van 16 is 45 euro toch een uh, flinke hap uit je bijbaantje. En als je het geld niet hebt, moet je er toch met je ouders over praten. Dat is misschien maar goed ook. Ja, heeft u ook overwogen om, om jongeren... Uh, als ze, uh, wordt het bijgehouden als ze vaker betrapt worden? Uh, nee, maar dan is er misschien wel wat anders aan de hand. En dan, uh, uh, dan uh, uh, uh, moeten misschien wel eens uh, andere soorten gesprekken gevoerd worden. Maar dit is echt puur bedoeld om uh, jongeren onder de 16 geen alcohol bij zich te laten hebben. En als ze we dat wel hebben, een boete te geven. Uh, nu, nu begint er vandaag een campagne. Hoe gaat die eruit zien? Um, hij heeft een paar elementen, um, de, de titel van de campagne heet alcohol bijen dat komt je duur te staan, daar willen we dus jongeren en ouders informeren over de nieuwe maatregel, dus als je het bijen hebt krijg je een boete, Er verschijnen advertenties in dagbladen en op internet en omdat de jongeren veel op Facebook te vinden zijn uh, wordt daar ook een uh, speciale uh, campagne gevoerd. Uh -huh. Na de kerst dan zullen alle supermarkten groot uitpakken... met de verspreiding van uh, flyers om ook iedereen voor te lichten. En uh, als de scholen weer aan de gang gaan in januari... dan zijn we ook met die campagne daar zichtbaar. Nu uh, begint u over die supermarkten. Hè? Nou heeft TV-programma 1 vandaag Zata gemeld... dat nog ruim 70% van de jongeren zegt dat het heel makkelijk is... om onder de 16 jaar in de kroeg of in die supermarkt alcohol te kunnen kopen. Gaat u nu ook die supermarkten en die kroegbazen uh, beter aanpakken? Ja, daar zijn natuurlijk nu al uh, instrumenten voor. In de zin dat als een supermarkt uh, verkoopt uh, aan jongeren onder de 16, uh, dan varieert dat van een waarschuwing tot en met het uh, verbod om die drank te verkopen. Uh, ik las overigens uit hetzelfde onderzoekje waar dat stond. Dat acht uh, van de tien jongeren het eigenlijk wel een goede maatregel vindt. Uh -huh. En dat ze er ook nog toejuichen dat je er een boete voor krijgt. Dus ik denk dat het ook heel stoer is om te zeggen. Uh, het lukt me toch wel. Maar als we de zaak toch wat strenger maken. Zowel bij de supermarkten zelf als dat je er een boete voor krijgt. Dat het toch een beetje gaat helpen. Ja, dus u, u, u verwacht in elk geval dat dit, moet, dat dit gaat helpen? Ja, kijk. Het is, ik denk dat het... Als signaal goed is, van jongeren moeten gewoon onder de 16 en straks onder de 18 geen alcohol uh, drinken en bij zich hebben. Uh, dus het, maar het geeft ook een beetje een doeltje in de rug voor, voor ouders, maar ook voor uh, gemeenten en scholen om uh, bijvoorbeeld schoolpleinen veel meer alcohol uh, vrij te krijgen. Nu zei u ook, uh, de gemeente kan nu extra opsporingsambtenaren uh, inzetten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dus, er, zijn, er zijn nu al gewoon mensen bij de gemeente die uh, vooral hier op letten. Bijvoorbeeld ook het uh, robletten van of winkels uh, niet uh, alcohol verkopen aan jongeren onder de 16. En, uh, en wie, wie zijn dat dan? Het zijn niet-agenten bedoelt u? Nee, er zijn speciaal opzorgingsambtenaar die nu al bij de gemeente werkzaam zijn. Oké. Okay. Dus die worden extra ingezet? Die worden ook hiervoor ingezet, want dit is natuurlijk een extra maatregel. Een nieuwe wettelijke mogelijkheid die er uh, gecreëerd wordt. Goed staatssecretaris Martin Verijn van Volksgezondheid. De campagne begint 1 januari. 1 januari begint de campagne. Ja, die begint, eh, die begint maandag 17 december al. En exact. de maatregel treedt in op 1 januari. Ja. Dank u wel voor de uh, toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het is twaalf minuten over half negen. Ja, honderdduizenden Nederlanders die raken pas echt in de kerststemming... als ze een kerstmarkt bezoeken in Duitsland. Want hoewel hier de markten, ook als paddenstoelen, de grond uitschieten... lijken de Duitsers toch beter raad te weten met de Weihnachtsmarkt. Ook verslaggever Jeroen Schutteijzer ging maar eens op zoek naar Münster... Ging hij om de geur van braadworst op te snuiven. Hier zien we typisch Duitse kitsch, oude huisjes... Allerlei verschillende kersttaferelen. Het is wel vooral heel veel eten, Peter van Dam van de Universiteit van Amsterdam. Uh, in ieder geval ook Duitsers gaan naar de kerstmarkt... om met z'n allen gezellig een glaasje gluwijn te drinken en een worstje te eten. En uh, dat kleed je dan een beetje in door ook nog een rondje over de kerstmarkt te lopen... en misschien een kerstcadeautje aan te schaffen. 30% van de kraampjes op deze markt bijvoorbeeld is eten. En de rest is eigenlijk een soort uh, context daarvoor. Hè. Dus we lopen nu langs hier langs zo'n kaar met kussens bijvoorbeeld en, en allerlei genaaide dingen. Daar stopt ook soms wel even iemand om iets te kopen. Uh, maar lang blijf je natuurlijk bij het eten staan. En dat is natuurlijk ook waar iedereen uh, in Nederland mee terugkomt met verhalen van uh, braadworst en, uh, en glühwein. Hé hey jongens, goeiemiddag. Wat doen jullie nou op een kerstmarkt in Münster? Ja, we waren hier met school. Dus uh... Ja, Daar moeten we maar een beetje rondhangen. Speciaal met de bus hier naartoe? Nou, als voor Duits. En, uh... Dus jullie moeten hier eigenlijk Duits spreken? Nou, dat was wel de bedoeling, maar dat komt er nog niet helemaal van. En wil je nou patat bestellen? Ja, als je neel, uh, Nederlandse patat staat, er op het kraampje. Dus. Waar staat dat? Oh ja. Oh, kijk, dus de Duitsers gaan Nederlands praten. Om jou tegemoet te komen. Ja, nou, dat hoop ik wel. Ja. Hoe groot is die kerstmarkt in Münster? Het is een van de grotere in Duitsland. Hij heeft meer dan 300 kraampjes in, het, in zijn geheel. En er komen echt heel veel Nederlanders op af. Absoluut, ja. Er komen veel bussen met Nederlanders. Je kunt een arrangement zelfs boeken. Uh, Alle hotels zitten ook vol hier. Het is niet al te ver weg. Het klinkt lekker ver weg, want het is Duitsland. Maar tegelijkertijd is het 80 kilometer over de grens. Dus ook weer niet uh, een wereldreis. Hè. Hoe oud is dat fenomeen nou? Je kunt zeggen dat er een traditie tot de middeleeuwen teruggaat... van kerstmarkten... Hè. Uh, maar echt op deze schaal en, en als een, eigenlijk een groot consumptiefeest, uh, wat het natuurlijk nu gewoon is. Uh, is het echt iets van na, na de oorlog. Het is gewoon keiharde business. Ja, absoluut. Nee. En, en al die steden die, uh, in Duitsland... die proberen ook zoveel mogelijk Hollanders te lokken. Het is een aantrekkelijke groep voor de, de steden in de grensregio. Dus uh, Osnabrück is nu heel actief aan het proberen om Nederlanders te krijgen. Keulen heeft traditioneel natuurlijk een uh, grote kerstmarkt... waar veel Nederlanders naartoe komen. Uh, de sfeer ja. en, de, en de mooie winkels. Toch wel uh, het, het Duitse uh, gemoedelijkheid. In Nederland uh, proberen ze ook wat kerstmarkten te organiseren. Ja, maar dat, uh, daar kunnen de Nederlanders nog niet uh, tegenop, vind ik. Kunnen ze niet aan tippen? Nee. De gezelligheid ontbreekt? Ja, en uh, ook uh, het was te gebeuren. En uh, de sfeer gewoon. Misschien hebben we het gewoon niet. Nee, dat kan ook wezen. <lacht> ik zie zo ontzettend veel mensen eten. Maar er is verder nog niet zoveel sfeer, vind ik. De sneeuw is weg. Ik hoor geen muziek. Ja, het is toch vroeg, hè? Heel veel schooljeugd hier. Zouden ze er nou echt wat van opsteken, meneer Van Dam? Of... Nou, een van de eerste keren dat ik zelf in Duitsland kwam, was uh, om in Keulen naar een kerstmarkt te gaan. Uh, dat heeft er in ieder geval geen negatieve indruk destijds op mij gemaakt. Uh, nou, we hebben wel opdrachten gekregen, zodat we er nog iets van leren, maar het is vooral een dagje uit. En wat moet je leren dan? Moet je dingen opzoeken. Nou, zeg eens wat. Um, wat een dennenboom is in het Duits. Jongen, jongen moet je daarvoor helemaal naar Münster komen? Nee. Ga je nog cadeautjes kopen? Ja, we moeten ook nog wat kopen van onze ouders. Een kaars of zo, of een beeldje. Als ik iets leuks tegenkom, dan neem ik het mee. Vind je het wel gezellig hier? Ja, ik vind het echt heel gezellig hier. In Nederland hebben we ook kerstmarkten, hè? Ja, maar dit is wel anders. Is... De sfeer is heel anders. Waar wij wonen is nu ook een kerstmarkt, alleen dat is... Nee, er staat niet echt veel voor. Er zijn wat geiten en kippen en ezels, maar voor de rest is er niks. Waar is dat? In Heerenveen. Geiten in Heerenveen is niet leuk. Nee. Nou, op wiedersehen. Tjus. Straks de Nederlandse mensenrechtenambassadeur is op bezoek in China. Dat is nooit gemakkelijk, China en mensenrechten. Dus we vragen hem zo hoe het gaat. Maar eerst naar de ANWB, Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg? Ja, de meeste files staan nog steeds rond Rotterdam en Utrecht. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam is in de Heinen-Noordtunnel een ongeluk gebeurd. Dat veroorzaakt nu 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. En een van de langste files die zien we op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leiden en Kaagdorp, 11 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, bijna 12 minuten voor 9. Ja, het wachten was op een bezetting in Amsterdam van het pand van het Mediafonds... door boze documentairemakers en uh, collega's. Is dat al gebeurd, Mayno Remmers? Ja, ja, zeker. Nou kijk, het zijn programmamakers die werken volgens een draaiboek, een call sheet. Production, bezetting mediafonds, shooting day maandag, crew call 8 uur 15, nou die hebben we al gehad. Expected weather conditions, 75% neerslag en inderdaad om half negen gingen ze hier naar binnen. En nu gaan de actieposters het raam op. Ja. Daar gaat wat tevoorschijn komen, denk ik. Hè? Hier gaat het hele gebouw mee afgeplakt worden. Oh, dit zijn de actieposters. Dit zijn de actieposters. Ja. Handen af van. Kijk, die zijn zo goed. Ah. Het is een, uh, een actieposter van. Nou, hij is fluoriserend, geel groen met twee zwarte handen erop. Ja. Handen af van het mediafonds. Dat is de bedoeling. Handen, handen af van het mediafonds. Dus, uh, er worden alle ramen mee beplakt. Er zijn er heel veel, want het is wel, uh, nou ja, hoe hoog zal het zijn? Hans Maarten? Nou ja, dat is precies opgemeten van tevoren, hè? Ja, vast precies, de werking van binnen gekregen hier. Ja. Het is ook volgeproduceerd allemaal, het zijn programmamakers, hè? Ja, we wel goed georganiseerd, hè? Ja, en inmiddels wordt het... Uh, overal zijn de programmamakers aan de gang. Ondertussen maar eens even naar de directeur van het Mediafonds... Hans Maarten van der Brink. Vindt u het erg dat ze de boel bezetten? Nee, hè? Nee, hoor. Het geeft dat heerlijke 60s en 70s gevoel terug. Rinnert u zich deze nog? De bezetting, ja. ja. Maar ik heb zelf de deur open gedaan. Ja, ik heb zelf dezelfde deur open gedaan. Die hoefde niet ingetrapt te worden. Uh, is, dit een is dit een achterhoede gevecht? Nee, dat denk ik niet. Nee. Heeft dit nog zin? Ja, dit heeft heel veel zin. Morgen stemt de Kamer over uh, een motie waarin wordt gevraagd... betrek ons vooral bij de toekomstplannen voor de media en de publieke omroep. En dat is een hele zinnige, redelijke vraag waar niemand het mee oneens kan zijn... Want die plotselinge opheffing van dit fonds, uh, nou, eind oktober... een, een, een avond die ik, me niet snel, uh, die ik niet snel zal vergeten... die wordt eigenlijk uh, niet met argumenten onderbouwd. We hebben de staatssecretaris zelf gesproken... en hij had een fantastische opening van het gesprek, Sander Dekker. Hij zei... Goedemiddag. Ik heb natuurlijk geprobeerd te achterhalen wat de argumenten zijn... om jullie fonds op te heffen. En daarin ben ik niet geslaagd. Toen dacht, maar hij wil het wel. Toen dachten wij kat in bakkie... Um, maar hij vervolgde me, daarna weer met... Um, het is dus een puur financiële operatie. Nou, die financiën die zijn inmiddels ook elders gevonden. De NPO heeft gelukkig gezegd... Uh, we vinden wat jullie doen eigenlijk het, het hart van, uh, van publieke omroep. Uh, dus dat moet blijven bestaan. Ook een aantal andere functies, heeft de staatssecretaris inmiddels gezegd... zijn zo belangrijk. Ze moeten geborgd blijven worden. Dan zeggen wij... Uh, heel anders dan de meeste andere clubs die met sluiting worden bedreigd... niet, we moeten kost tot kost blijven bestaan... Maar laat ons meepraten, meedenken over hoe wij voor de filmmakers... de radiomakers, de internetontwerpers uh, ons werk kunnen blijven doen. Nou ja, wat ik wel merk is dat die programmamakers uh, een hard hoofd hebben... in de bedoelingen van de publieke omroep. Je ja. durft dus niet allemaal met zoveel woorden te zeggen... want er lopen hier ook producenten rond die zaken moeten doen... met die publieke omroep. Maar ze zeggen wel, ja, uh, dat geld gaat al gauw naar bestuurslagen en gebouwen. Ik zeg het maar even mijn geworden. Nou, dat is een beetje retoriek die ik iets te veel van uh, de kant van PVV... en soms ook van VVD hoor. Net als over honderden secretaresses in Hilversum zitten... die alsmaar hun nagels veilen en nu weg mogen en dat thuis mogen gaan doen. Dat is niet helemaal waar. Er zijn wel twee andere dingen aan de hand. De publieke omroep moest al bezuinigen. En wij hebben uh, gezien in de meerjarenbegroting dat ze juist op die genres drama en documentaire die wij ondersteunen... fors bezuinigen om dan in 2017, over, 14, over vier jaar, iets terug te geven. Nou, wij zeggen dat al een paar weken tegen de, uh, de Raad van Bestuur van de publiek Omroep. Ze zeggen, nee, dat is niet zo. We hebben de afspraak gemaakt, om precies te zijn op 29 november... laten we nou over die cijfers hè, ten behoeve van... Al die makers die bezorgd zijn, die producenten die bezorgd zijn. Laten we het daarover eens worden. En het gesprek wil men niet aan. Dat boezemt mij ook wantrouwen in. Ondertussen worden de ramen van het kantoor beplakt. Um, het Metropoolorkest is inmiddels een petitie gestart. Want ook die worden met opheffen bedreigd. Kortom, uh, het broeit op allerlei plaatsen. De vraag is of Den Haag zich daar nog iets gelegen aan laat liggen. Mino Rimmers. In Tibet speelt zich een drama af dat de laatste tijd steeds zichtbaarder wordt. Sinds 2009 hebben al 90 Tibetanen zichzelf in brand gestoken... omdat hun cultuur dreigt te verdwijnen door de Chinese overheersing van hun gebied. De laatste weken neemt dat aantal zelfverbrandingen snel toe. China reageert repressief. Onlangs werden twee Tibetanen opgepakt... omdat ze anderen zouden hebben aangezet tot zelfverbranding. De Nederlandse mensenrechtenambassadeur Lionel Veer is In China op uitnodiging van het Human Rights Forum in Peking. Uh, het is voor u. Goedemiddag. Ja, yes, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemorgen voor jullie. Ja, dank u. u. U kwam daar om te praten eigenlijk over internetvrijheid, maar ik begrijp dat u ook met Tibetaan heeft gesproken. Ja. ja, ik ben uitgenodigd om te spreken op het, het zoals u zei, op het Mensenrechtenforum in Peking, waar ik gesproken heb over internetvrijheid. En het uh, is de tweede keer dat ik in China ben, het is enorm belangrijk om gewoon met de Chinezen in gesprek te blijven over mensenrechten. Maar ook om te proberen elke keer als je er bent met mensen te spreken die zich inzetten voor de mensenrechten. Om die ook een beetje, het mogelijk is, de steun te geven en te laten blijken dat je betrokken bent. Ja. Yeah. En natuurlijk, want u net zei, er zitten al, de teller gaat al bijna op honderd uh, celverbrandingen. Het is natuurlijk onvoorstelbaar en um, onacceptabel dat dat er gebeurt in een toch een beschaafd land als China. En uh, ja, je kunt er natuurlijk heel weinig aan doen. Uh, uh, de, de, niemand mag het gebied, de Tibetaanse gebieden in, dus je kunt er niet uh, naartoe. Kunt, we zijn wel in de buurt geweest in, aan de rand van in de, in de, de provincie Sichuan. De hoofdstad van is Chengdu. Daar is een grote Tibetaanse gemeenschap. Daar heb ik wel ik met veel mensen kunnen spreken die we veel gaan weten ja. op Tibetanen zelf. Om hier uh, iets beter beeld te krijgen. Maar het is uh, ja het is een hele trieste en natuurlijk frustrerende situatie. De Tibetanen, dat protest dat is begonnen met de monniken, maar tegenwoordig zijn er eigenlijk vooral jonge, gewone mensen, jonge mannen die zichzelf verbranden uit een soort extreme vorm van protest tegen de, wat zij ervaren als een eigen en cultuur ja. uh, steeds meer verdwijnt. En het is natuurlijk ook een probleem van, van, een, van een discriminatie, een achterstelling, sociaal-economische problemen die al heel lang bestaan. Eh, marginalisering van die groep. En het is ook misschien ook gezien dat de Europese Unie weekend een de verklaring heeft afgegeven waarin ook precies die dingen worden gezegd die, die, die, ja. die nodig zijn. En door de Chinese regering wordt opgeroepen. Om ze met die achterliggende problemen aan te spreken. En om die Tibetaanse volk uh, zeg maar de, hun eigen meer individuele po politieke rechten te geven. Dat er respect is voor hun taal en cultuur. Respect is voor hun, hun religie. En ook uh, dat daar waar ze vreedzaam willen protesteren, dat dat gewoon mogelijk gemaakt wordt. Want het ja. is mogelijk moeten ze zich voorstellen dat daar een enorme ja, repressie aan de gang is. Een enorme overmacht aanwezig van, van politie en veiligheidstroepen. Uh, Senaat dat in 2008 er daar hele grote rillen zijn geweest in de ja. hoofdstad van, van Tibet zelf. Is het, is, is het frustrerend voor u om, uh, om alleen maar te kunnen praten en verder niets te kunnen doen daar? Ja, natuurlijk. En kijk, het is frustratie, maar niets doen is natuurlijk makkelijker. Maar. Ik vind het belangrijk natuurlijk ook omdat wij de, de, de mensenrechten natuurlijk ook in ons buitenlands beleid uh, vooraan willen staan. Ja. Om dan toch te proberen te laten zien dat je het uh, dat je, dat je er bent, uh, dat je het gruwelijk vindt. En dat je, door uh, ja, de, de, de, de, de wezenheid ernaar te vragen en de, nou ja, zoals ik nu ook in Duits heb over praat, is, komt de boodschap natuurlijk toch over dat ja. wij als onderdeel van de westelijke gemeenschap en Nederland natuurlijk ook op zichzelf, daar heel erg bezorgd over zijn. Ja. En maar ja, als je zegt wat kun je concreet doen, nou, Je kunt concreet heel weinig doen, behalve dat je hoopt dat, dat, dat het toch de boodschap ja. overkomt en dat je de mensen ook een steun in de rug geeft. Meneer Veer, dank u wel voor uw toelichting. Uh, wij moeten het hierbij laten, helaas. Lionel Veer, mensenrechtenambassadeur voor Nederland. Ik uh, zie u of hoor u zo meteen weer terug naar het internationaal van 9 uur. Graag tot zo.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 Ga naar carmin.nl. Wie is volgens u de politicus van het jaar 2012? Heeft u al gestemd? Wordt het premier Rutte? Als heren, ik heb het fout gemaakt. Of Geert Wilders? Een wolf Roemer of Samson? Ga naar de van het jaar.nl en breng nog snel uw stem uit. Vanavond de politicus van het jaar bij één vandaag. Nou, doet u het weer? Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen, is het antwoord vaak ja.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 Dit is Radio 1.